Het weer, lokaal kans op gladheid. Vanaf de Noordzee trekken winterse buien het land in. Het is vannacht rond het Vriespunt in het westen en min 4 in het oosten. Overdag vooral in het kustgebied kans op een bui. Maxima tussen 1 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es het tijd für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor Echte Janne. Echte Janne Verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radio show voor echte mannen en vrije vrouwen. Van Amsterdam tot Parijs. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne brengen wij vrede op aarde, brood en spelen en water naar de zee. Gisteren hadden we een uiterst vermoeiende speciale nieuwjaarsuitzending... van Echte Janne vanuit Amsterdam met allemaal lekkere wijven. En toen hadden we, heel gek, geen beeld. Nu met drie lelijke mannen aan tafel wel op EchteJannen.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. Maak ons trending topic. En we kunnen weer inbellen voor het Echte Janne radiospel... en voor de stelling in Wat een geleuter. Het gratis nummer is 0800-1121 en de stelling luidt... Guido Weijers is een gore smeerpijp. Zo, dat is nog wel wat Jan. Kijk, een Echte Jan, dat ben je natuurlijk of dat ben je niet... Dat is genetisch bepaald. Dus ben je, terwijl je nooit verslaafd was aan drank of drugs... toch afgekikt van die zooi... heb je je vriendin gedumpt... en heb je troost gezocht in, je, in de liefde in de Heer... zoals ene Thomas Bergen... Die ja, kent hem niet? Dan ben je een ontzettende Johan. Trouwens, dat hij in de Heer is, uh, dat verbaast me helemaal niks. Laten we eens even <laughs> kijken wie hier echt Jan of Johan is geweest deze week, jong. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Een vrouw, Marianne Timmer. Ik stop bij deze met wedstrijdschaatsen. Ja, die is dus gewoon gestopt. Dramatische 500 meter bij het NK sprint. En die zei, weet je wat je doet? Ik stop ermee. Contracten, inleveren. Contracten leveren. Ze ja. hadden het natuurlijk ook kunnen blijven zitten, Jan. Nee, ik vind dat een heldin. Dus als je op een gegeven moment zegt, op is op. Ja, ik kap ermee, ik ga wat anders doen bij Liga. Ja, nee, maar dan ben je ja. gewoon goed bezig. Dus ik zeg, Marianne Timmer, is je echt Jan? Zeker. Dan hebben we Ronaldo. De lengte van en toen met Jan in de Ja, dat dacht ik al dat ja, je daarmee zou komen. Dat is een bekend quote van hem. hè? Hij is net gestopt met voetbal, maar hij is met nog iets gestopt. Nou, uh, ik heb de fabriek gesloten, zegt Ronaldo. Wat die fabriek? Uh, hij laat de zaadleiders uh, doorknippen uh, nadat uh, uh, hij zijn vierde kind heeft geaccepteerd bij je een, uh, nou? een toevallige Japanse voorbijgangster. Uh, en hij zegt, ik heb genoeg kinderen. Vier of vijf weten we niet zeker. Jan. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. ja de oud-PSV'ers. Barcelona, Madrid, ja. enzovoort. En uh, ja, Jan, het is niet anders. Maar mannen die ja. de zaadleider laten doorknippen, dat vinden wij ouw. Ja, ik zou je vertellen. Dat als vinden jij wij, door dieren ook op een pijnlijke manier... aan de heilige buitenboordmotor laat zitten... dan ben je aan. Zeg het maar, Jan. En Johan. Ja, dat kan hij. Nou, nu, nu wordt het te huilen, hoor. D dit, wordt, dit wordt een beetje een emotioneel moment. Bobby Farrell. Limousine, jet, bodyguard, cocaïne, mannen, vrouwen, trio. De hele bullshit gedaan. En daarbuiten is fucking nothing. Ja, Jan, voor je losgaat, over de doden bij echte Janne niets van goeds. Oh, dan denk ik dat het verstandig is dat jij Bobby even gaat doen. Nou, Bobby uh, kon ongewijs goed dansen. Dat kon hij ook niet. Ja, nou ja. Nee, het was een kansloze missie. Die man heeft gewoon 55 jaar hetzelfde dansje opgevoerd. Bobby is misbruikt door een manager. Bobby liet Financieel. zich misbruiken. Ja. Nee, je hebt er, Over, over, de Bobby, de over Bobby zeggen wij dus niks. En uh, uh, Bonnie M, wat vind je van die muziek? Want je hebt gisteren ik, uh, geloof ik... Ik uh, heb een jaar nog... dat Abba goed is. Ah, ja, Abba is ik een machtig het... drama. Nee, ik uh, en verder heb ik begin. nooit gevolleybald en gebadminton. Dank ik was je. altijd voetballer, bokser en kickbokser. Kijk, kijk, ik ben ook gek op Formule 1. Dank je wel. Uh, en doe mij maar Springsteen eerlijk gezegd. En, uh, maar over Bobby dus geen Jan of Johan oordeel. Maar wel over deze man, Johan Derksen. Het was wel leuk geweest. Als ze gewoon spontaan zo'n hele grote harde kusscheet gelaten had. Wat een ordinaire man eigenlijk. Hè? Nou ja, eigenlijk. Ja. Nee, maar zeg goed. Het maar. Ja, ik lees dus het AD. Dat ben ik. Ja, joh. Uh, vind prima. Gisteren zei je dat je alba goed vond. Ja, uh, ja maar dat uh, van het AD, AD? Dat, is, dat is genetisch bepaald. En uh, in het AD zei Johan Dergse uh, de afgelopen week: uh, Ik neem geen vrouwen meer aan, tenzij lesbies. Je wordt namelijk gek van al die verloven, van deeltijd en andere regelingen waardoor je iemand maanden mist. Ben ik dan een seksist? Het zal wel. Ja, het is natuurlijk volstrekt fout om dat soort dingen te roepen. Dit kan je niet maken. Nee, maar het is, dus, wel, het is wel eerlijk. En eerlijkheid dus. waarderen wij. Dus Johan Derksen is uh, een echte Jan. En Johan die een echte Jan is. Ja, ja. het kan allemaal een echte, echte Jan. Toch wel. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, na het nieuwjaarspecial van gisteravond... moeten we natuurlijk met een top hoofdgast komen... Beatrix, ja, die kon niet. Dus dan was er nog maar één optie om mee te scoren. De koning van de talkshow, de voetbalkenner Puzang... hoofdredacteur van Sportglosserie Helden... en natuurlijk de vaan van Barbara. Welkom, Frits Barend. Dankjewel. je ja, Frits. Frits, Maarom... eerst even die zaadleiders. Hebben we je beledigd of niet? Nee, je hebt me niet beledigd. Gelukkig. Ik zou het ook nooit laten afsluiten. Heel goed, Frits. Nee. nee, want dan sluit je een deel van je mannelijkheid af, Frits. Nou ja, als je misschien al tien kinderen op de wereld hebt gezet... en je bent bang voor de elfde, maar daar, dan moet je die elfde ook maar accepteren. Heeft je moet er ook niet aan denken dat ze eraan zitten nee, ja. met een mes of iets. Nou, nee. je hebt het dus ook nooit overwogen? Nee. Maar mijn vrouw heeft het wel eens tegen mij gezegd. Van waarom doe je dat? Ja, dat kan ik me voorstellen. <lacht> ja, nee, daar heb je wel een punt. Frits, je hebt daar gewoon een punt. En laten we dan ook maar gelijk over ophouden. Ja, precies. Frits. Jouw blad. Helden. Ja. Held. De Merkur. Voor de lancering van het jaar. Ja. Volkomen terecht. Dank je wel. Ik vind de meeste bladen heel slecht. Ja. Maar ik heb Helden gelezen. Top. Ja, je bent een bladenkenner. Ja. Top. Nee, we, maar ik ben er ook heel trots op. En uh, we, hebben het, we zijn er ingestapt. We zijn er een beetje ingerold eigenlijk. En we hebben het dit jaar overgenomen. Wat ik niemand mag aanraden om uitgever te worden. Want anders was het blad failliet gegaan. Waarom? Ja, we zijn, uh, ik had na het gesprek besloten om niet meer ergens in te investeren. En ik wilde alleen het journalistieke werk doen bij Helden. We hebben een hele jonge uitgever begonnen. En die, ja, laat ik het netjes uitdrukken... die zag zich gedwongen om zich terug te trekken... op zijn... de werkzaamheden die hij beter kon. En toen stond zonder voor de keuze... Hoor. Dit, Zij dit, heeft er een tiefe van gemaakt... Zeg wij bij echter nou, Jan. Goed, oké. Okay. <laughs> en je bent blij dat je van die bloedhond bent. <laughs> nee, ik vond het ook nee, vervelend. Nee, ah, ik vond het vervelend voor hem ook. Ja, maar goed, toen moesten we het overnemen. En dan word je ineens uitgever. En dat raad ik niemand aan. Dat, is, uh, dat heb, heb ik hebben we te veel werk aan ons hoofd gehad. Barbara kon het overigens beter dan ik. Dan moet je met, uh, met advertentieverkopers en met, uit, met drukkerij... moet je over gaan onderhandelen. Ja. En je wil je met het creatieve werk bezighouden. En gelukkig hebben we ons dat ook kunnen doen met Helden. Ik denk niet dat het uh, kwaliteit van het blad eronder geleden heeft... maar we zijn dus heel blij dat we nu bij samen al dak zijn. We zijn dus inderdaad op zoek geweest naar een partner. En ja, dat is heb je dat uit nood gedaan? Als met die uitgever wel goed was gegaan, had je dit niet overwogen. Hadden we het niet nodig gehad? Nee, nee, nee, als het met de uitgever goed was gegaan, waren we zelfstandig doorgegaan. Ja, ja, okay. ja, ja. En ja. Maar ik wilde het, het uitgever als... niet aan mijn hoofd hebben. En echt, bedoel, ik bedoel, wat uh, presentatie-exemplaren presentatie sturen naar mensen, dat moesten wij dus doen. Ja. We hadden we niks. Ik denk op het postkantoor of Barbara. Ja, dus een beetje we geen, we geen, uh, kantoor ervoor. We geen, uh, toen wij die Mercure beetje een beetje een geen Toen wij die lanceren of die nominatie kregen, uh, toen kwam, dat was van DHL geloof ik Die hadden dat uh, geadopteerd die prijs En die kwamen dus op kantoor bij ons Met een gigantische taart Die dachten daar zitten 30 man Want die waren bij de andere genomineerden geweest En daar zaten overal op kantoor 30 man Toevallig was Barbara er En Marijke mijn vrouw was Want dat zijn ook de enige vaste medewerkers En ja. Thomas Hendricks toen destijds Ik zei ja dit is het ik zeg maar komen jullie ook maar binnen? Kunnen we die taart een beetje met z'n allen delen? op kantoor hadden we ook niet. Zitten jullie met de hele familiebaan in te, dat hele te, dikke blad vol te schrijven? Nou, het, Thomas Hendricks was de tijdredacteur, zei ik je. Barb en ik. En toen, op een gegeven moment, hadden we een corrector nodig. En mijn vrouw is Nilandicus. En er stonden in het vorige nummer wat storende fouten. Wat Marijke ook vond. Toen dus zei, Marijke, laat mij dat dan maar doen. Ja. Dus nu staan er in dit blad staat er maar één fout. Oh, en nou, zelf, en wat welke is dat? Weet ik niet meer. Frits, wat was de idee achter Helder? Eh... Uh, toen die jongen naar mij toe kwam, Erwin Asserman. en daar had hij echt goede bedoelingen mee. Toen zei hij: Ik wil graag een sportblad met jou maken. Ik zei: Nou, je bent niet de eerste, maar je, ik doe dat niet meer. Hij bleef een beetje zeuren. en toen op een gegeven moment zei ik met, uh, ben ik met hem gaan praten. Toen zei ik: Het gekke is. Martijs van Nieuwkijk, hoofdredacteur van Hartgras toen. die hadden twee of drie jaar geleden. had toen de Hartgras journalistenprijs. Toen zei ik tegen Martijs. daar voetbalde ik toen mee. of vijf jaar geleden, ik zeg Martijs. dat soort verhalen schreven en Henk, Henk en ik vroeger elke veertien dagen. En nu is dat de journaliste, journalistenprijs van het jaar. Ja. Wat is er gebeurd met schrijvende journalistiek? Zou ja, maar naar tv op, gegaan, hè? Nou ja, dus... Ik zei, er is nog altijd wel volgens mij behoefte aan mooi geschreven verhalen. Dus dat zei ik ook tegen uh, die Erwin Asselman. Dus ik... Ik heb de contacten met de sporters... Ik kan liggen van boven de 35-40. Barbara heeft ze van 18 tot 35. Dus we kunnen elkaar mooi aanvullen. Barbara heeft de vrouwelijke kant. Ik heb de mannelijke kant. En dan nog alle andere aspecten daarbij... Mooi en lelijk. En het is ook gewoon leuk om met je dochter samen te doen. Ook hartstikke leuk. Ja. Dus op een gegeven moment zijn we al begonnen. En uh, ik merkte weer dat tij, toen wij gingen schrijven... dat als je de tijd voor iemand neemt... het eerste verhaal waren Robin van Persie en Michael Bogen in het eerste nummer. En Mia Audina. En toen bleek dat daar weer prachtige verhalen in zaten. En daar zaten ook helemaal geen PR-managers tussen of makelaars tussen. Die mensen hebben gewoon open en eerlijk hun verhaal verteld. We hebben ze dat, ik stuur ze keurig op. Ik zei, je mag het lezen, want ik wil dat je ook als het uitkomt Tevreden leuk vindt. Ja. Dat, uh, dat je in het blad staat, nu ook met Mark van Bommel... in ons laatste nummer, met zijn vrouw, Andrea. Hij uh, ook gezegd, Mark, je krijgt het van tevoren, ruim van tevoren te lezen. Er zit ook geen makelaar tussen, geen manager heeft ertussen gekeken. Ik, zeg, ik wil dat als het blad uitkomt, dat jij dan met trots dat in jouw kamer hebt liggen. En, en, en hoeveel uh, dingetjes moest je veranderen van Mark? Dat viel ontzettend mee. Dus sterker wat... nog, zij maken het nog vaak sterker ook dan wij het geschreven hebben. Want soms neem ik nog wel eens mensen in bescherming. Ik denk, nou, je moet nog verder bij Barry Bündje of zo. Dat valt ontzettend mee. De meeste sporters, echte, je... echte topsporters, heb ik het over, hè. de echte A-klasse. De B-klasse zeurt, maar de A-klasse heeft nooit problemen. Maar die gaat toch niet zeggen van, nou, hartstikke leuk verhaal meneer Barend... maar dan mag wel iets meer pikant zien? Nou, er waren voor twee, drie dingen, toen zei hij, uh, je mag het best zeggen... Ik heb het misschien inderdaad zo, maar zo is het. Dus maak dat ook maar. Is, dat ging over die knieblessuren. Wie is dan bij Ajax de a-klasse? Als het er boven niets. Suarez. Wie zeurt niet? Nee, ja, ben ik van Maar Daar zit Jan, een Jan, Jan Vertongen zeurt niet. Ik denk dat Demi de Zee ook. Ajax heeft wel veel a klassen en heel veel nee, spelers bij Maar ook, ook PR-afdeling die ertussen zit, toch? Nou, ik denk dat het ook wel meevalt. We hebben voor het uh, voor uh, Barend en Barend hebben wij Martin Jol en Ivendaers Snow geïnterviewd. En daar had de PR-afdeling van Ajax ook geen enkele moeite mee. En Wendel Snow was een vrij heftig val. Dat is we die die op het veld gehad ja. heeft. Of hartstilstand. Dus die wij spreken klinisch dood ja. was. Nou, die heeft verhaal toen bij ons gedaan. Daar heeft de PR afdeling van Hayes ook geen probleem mee gehad. Is, is oh sorry. Ja. Is, is, is, uh, uh, helden. Daar, daar staan mensen in die gewoon... Ja, die je niet vaak leest in bladen. Ja. Van Nistelrooy, Van Bommel. Ja. Dat soort mensen. Dat, zijn, dat is echt A-klasse. Ja. Uh, dat is een heel klein vijvertje. En... Ben je niet bang dat ze na een half jaar dat vijvertje leeg is? En dat dat is ik... ontzettend leuk dat je die vraag stelt. Oh, dankjewel Frits. Nee, ik zei uitleggen waarom ik het leuk vind. Toen wij met Barente van Vandoor begonnen... Kreeg je die vraag uh, ook? Uh, dat is nu Orginelle tien jaar geleden. Vraag. Een late night show. En toen zei men, toen we ermee begonnen... zei iedereen bij de publieke zoals bij de commerciële... waar we toen waren, na drie maanden ben je uitgeluld. In Nederland is geen plaats voor een late night show. En toen zeiden Henk en ik, geef ons nou de kans. Wat wij denken, als je eenmaal er staat, dan willen mensen komen. En je, wil, je kan die lower en higher culture bij elkaar brengen. Dus de soapster aan tafel met de politicus. Ja. En er waren toen wel politici die aanvankelijk zeiden, dat doe ik niet. Tot ze merkten dat ze dan toch wel het leuk was om het te doen. Na drie maanden bleek dat we nog... Nou ja, dat is wel gebleken dat we dus jaren ja. door konden gaan. Nee, zeker waar. Alleen... En zo ben ik met Helder ook van overtuigd. Je kan ook... Helder creëren. Ik bedoel, er zit in heel veel mensen veel meer verhaal dan men denkt. Maar A-sporters, waar, waar je weet, die, die, die, die, die staat, daar zijn er toch maar een paar van in Nederland? Nou, zijn... er zijn, nee, we hebben er wel meer dan. Ik uh, bedoel, als je nu, wij, we zijn voor de komende, het komende nummer en de komende twee, drie nummers, heb ik de cover stories al in mijn hoofd, laat ik het zo zeggen. Als ze dan mee willen werken, althans. Nou, maar volgens willen wel eens iemand niet meewerken bij jou dan? Nee, eigenlijk nee. hebben we daar weinig last van. Nee, want, want, want jouw de... grote kracht is. Nou ja, van Barbara ook. A, dat we betrouwbaar zijn en dat we onze afspraken nakomen. En voor Wesley Snyder had ook zullen komen... waar het niet dat hij toen uh, even ja, fysieke problemen had... en toen van zijn club Inter niet even heen en weer mocht vliegen... naar, uh, naar Rotterdam om met ons uh, het programma te doen. Maar de meesten doen graag mee. Ja, kan niet anders Jij zei zeggen. net dat je mensen wel eens tegen zichzelf in bescherming neemt. Maar dat is, dat is toch a-journalistiek, of niet? Nou, uh, ja, dat klinkt a-journalistiek... Maar als ik weet dat iemand zich heel openhartig tegenover ons heeft opgesteld. En eigenlijk alles heeft gezegd wat hij wil zeggen. En ik weet dat als dat dan uitkomt... dat een, ik, een trainer daar totaal verkeerde conclusie aan verbindt... en hij krijgt daardoor een klote jaar. En het is in een verhaal wat voor 100% scoort... dan zeg ik, dan hoef ik niet met 10-0 te winnen... kan ik ook met 9-0 winnen. Maar is het niet zo dat... Uh, is dit een verwijzing de, naar PSV Feyenoord? Ja, bijvoorbeeld. Ja, lekker weer hoor. Maar, maar is het niet zo dat uh, uh, je kritische vragen overslaat zodat je die mensen uh, kan behouden? Nee, nee, nee, juist niet. Ik doe, Wat een ik soort filofonie-manier dat... van interview. Nee, van nee, Dat mij, is wel heel leuk. Dat is, mijn manier, dat is onze manier van interviewen niet. Uh, zoals ook met Mark van Bommelen. We hebben wel degelijk met hem over gehad. Mark, op een gegeven moment was je ook wel een heel vervelende gozer in het veld. En toen was zijn vrouw zei erbij. Ze zei: God, ik ben blij dat je dat, die vraag stelt. Want dat vond ik dus ook. En, en heeft ze nooit durven zeggen tegen hem? Nee, ze zei, ik luisteren? heb dat heel vaak tegen hem gezegd als hij thuis kwam. Dan zei ik, Mark, wat heb je nou, dat zijn ook heel mooi het verhaal beschreven. Wat heb je nou weer gedaan? Dat hij thuis kwam en net zijn vrouw echt kwaad op hem was. Ze zei, Mark, ik schaam me als het ware voor je. En dan ging hij een ent wandelen met de hond... om ja, de woede van zijn vrouw als het ware te ontlopen. En dat beschrijft hij heel mooi, dat hij dat zich heel goed kan voorstellen. Alleen zegt hij, dan later is het alsof ik dat alleen maar kon... terwijl ik wel meer kon. Maar die vraag, en ik weet ook met Robin van Persie bijvoorbeeld... Eh, toen we daar dan waren de zogenaamde verkrachtingsaffaire, die ook geseponeerd is. Maar daar hebben we wel degelijk over gesproken. Ja. Nou, dat is niet altijd even makkelijk. Als je bij Michael Bogert komt over zijn mislukte huwelijk... dat zijn geen makkelijke gesprekken. Maar ze zijn dus wij spreken, bijna nog blij ook dat je dat het uh, Dat Bogut-verhaal was gemaakt door Victoria Coblenko. Dat laat, het laat. Ja. Maar wij hadden La hem in het eerste ja. nummer... Toen maar geef heeft weer over zijn scheiding. Ja. Ja. Uh, helpt het dat Victoria Coblenko zo'n verhaal maakt? Ja, dat moet Victoria maken. Want Victoria kan wij spreken de vraag stellen. die jij niet zou kunnen vragen. Ja, hoe geil ben je op dit moment? Ja. Die dat vraag zou ik Frits. niet stellen. We hebben Kim Holland Durf al je dat keer niet hè? Durf je dat echt niet? Nee, ik, nou, dan zegt Barbara terecht, papa, hou op, kom op. Ja, dan ben je gewoon te oud. Dat voor zou Barbara op. nog wel kunnen doen, ja. maar ik vind dat ik dat niet meer kan doen. Maar Victoria doet dat toch ook niet? Want die is toch heel intelligent, intelligent en zo? Oh. Nou, Victoria is inderdaad heel intelligent, dat ben ja. ik volledig met je eens. Ja, ja. En die, het knappe vind ik dat Victoria is natuurlijk niet heeft haar opleiding niet in Nederland gehad. Dus heeft met Nederlands schrijven heeft ze op zich nog best moeite. Want ja. het, is, het is niet haar moedertaal. En dan toch in het Nederlands schrijven is heel knap. Maar ze heeft een hele leuke originele manier van ondervragen. Mm -hmm. Net op de grens van dat het net erotisch is... en toch net aanvaardbaar maar dat voor Maar dat boog het ja. interview, die laatste. Dat, dat had ook in de privé kunnen staan, of niet? Dat ging echt alleen maar over zijn privéleven. Ja, maar dat... Dat is, maar dat is, het gaat over seks uh, en spelen bij uh, Victoria. En ja, seks en spelen kan ook in de privé zijn. Dat geef ik ook best toe. Maar dat is het leuke. Daar heb ik ook aan moeten wennen. Dat heb ik ook gezegd toen we met het blad begonnen. Ik wil ook echt een glossy blad maken. Ik wil niet een Sport International van Johan maken. Uh, dat je het alleen maar maakt voor je vrienden. Ik wil dat het blad breed verkocht wordt. Ik ja. heb met Henk altijd gezegd... ik wil een breder publiek hebben dan alleen mijn vrienden. Dus ook Barend en van Dorp was niet alleen maar politiek correct... met de, uh, bij de Partij van de Arbeidspolitici, maar ook... De Pimfertuins ja. en uh, de Soopsterren. En dat wil ik met helden ook. Het moet een glossy breed blad zijn. Waarin dus mooie verhalen staan. Maar ook het glossy gedeelte. En dat doet Victoria op een geweldige manier. En dat, Ik sta er volledig achter. Ik vind het echt enig zoals ze dat doet. Frits, eh, het eh, blad De Johan uh, lezen wij niet. Hè? Dat is zeg maar, conceptmatig niet helemaal. Ja, het bestaat er de... niet meer. Joh. bestaat niet meer. Nee. Oh, God nee, op zeg, zich zonder daar mooie maar... verhalen in. Maar ja. ze missen het glossy gedeelte. En dat ik, vond ik jammer. Ik, ik heb het nooit aan. Alles waar Johan op staat, raak ik niet aan. heb je ooit <lacht> sorry, ik verspreek me. Ja, maakt niet <lacht> uit. Frits, uh, we spreken ook als, uh, straks even verder. Want uh, er is nog even wat meer te doen. Hallo, ik ben Jan. Hé, hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. de Janneby. Ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Want anders ben je een ontzettende Johan. En in een Janneby maken we uit of iemand een echte Jan is. In deze week een uh, P van de A, die VVD stemt. Ja, het bestaat. Een filmmaker die geen films meer maakt. Dat bestaat dus blijkbaar ook. Kortom, een man die weet wat hij wil. Eddie Terstal, goedenavond. Uh, Eddie. Goedenavond. Alles goed, Eddie. Ja, ik mag niet klagen. Jan, je... oh, ja. oh, kijk, uh, Frits... Frits zegt nu al dat je een echte Jan Frits Frits Frits bent. Frits zegt nu al dat je een echte Jan bent. Je hebt dan niet eens de test gedaan. Ja, Frits kent me. Ja, Frits ken je en uh, je bent... Maar je bent ook vegetariër, Eddie. O, oh, je nou. Ik ben ook vegetariër. Het is echt Johan, hè, geloof ik. Ja, ja maar daar, je maakt aan de andere kant wel weer spotjes voor McDonald's, heb ik begrepen. Ja, maar niet als met vlees te maken Ik ben ongelooflijk hypocriet. Ik eet ook vis, hè, af en toe. Dus je maakt voor vlees, de, de McVis-broodjes reclame en niet voor de, voor de Big Mac? Uh, de voetbalcrisis en dat soort dingen. Oh. <laughs> uh, Eddie Terstal, uh, wij kennen jou. Uh, uh, vertel eens waarom andere mensen jou moeten kennen. Jezus. Hey, ja, ik van Simon, toch? Ik heb nu negen films gemaakt. Ja, waaronder uh, Simon, uh, Rent a Friend, uh, Fox Populi. Ja, en daar ben je mee gestopt met films maken? Nou, in principe niet. Ik schrijf steeds scripts. Alleen als het is heel lastig tegenwoordig als het niet een bekend boek is, of weet ik veel wat, of een uh, ja. kinderfilm of over het Koningshuis gaat. Ja, dan komt het populistische het beetje... tuig niet meer, hè? Dan wordt het een, nou, nou, wordt het een beetje lastig te, te financieren. Dus als ik je dat de movie maak met Jantje Smit in de hoofdrol. Dan uh, ben ik. Uh, Gadverdamme. Al, ja, bij... Maar uh, financieren. Eh, je stemt de PvdA, die zijn gek op subsidies. En je bent nu, uh, nu uh, VVD gaan stemmen. Dat ja. is natuurlijk wel een beetje in je eigen vlees, nee. Ja, maar het gaat niet alleen om jezelf in dit geval. Ik denk gewoon oh. dat. Uh, de meeste VVD'ers vinden dat, dat wel hoor. Ja, goed, we moeten ze zelf weten. Kijk, ik ben het dus niet met alles eens in de VVD. Maar sommige dingen, zoals gewoon dat de VVD is, gewoon wat minder van het groepsdenken en meer van individuele vrijheid en dat soort dingen. Daar ook maar je bent dan wel nog steeds lid van uh, de leukste partij van Nederland, de PvdA? Ja, omdat nee, ik wel vind dat daar interessante discussies uh, plaatsvinden. Ja, maar dan hoef je toch een lid is te zijn? Nou, met de PvdA zoals dat, weet je, vroeger was het feminisme en homorechten en dat soort dingen, vroeger goed. Maar nu is het, hangt het te veel naar religie. Ja. Zullen we een spelletje gaan doen, mannen? Ach, waarom ja, niet? Even een spelletje doen. Ja, een spelletje er zin, ja. Eddy? Ja hoor. Wat gaat maar eruit zin. komen? Ik heb geen idee, maar ik heb wel een goede connotatie met het woord Johan. Hè? Want zo zijn we natuurlijk wereldberoemd geworden ja. door Johan. Maar wat jullie niet begrijp ik, dus uh, kom maar op. Ik ja, Jan-Roos wel Eddie. en Frits. En, uh... Uh, ik denk dat dat ad uh, 25, 25 uh, shirt alweer besteld kan worden. We yeah. ook <lacht> de test niet eens doen, maar ja, we moeten gewoon tijd jongens even de quizje doorheen, Jan. Uh, ik zal het je even uitleggen. Uh, Eddie, ik weet wel in je vaste luisteraar bent, maar ja, misschien schakelt ik hier iemand in die nog niet heeft gehoord. Uh, mm -hmm. Ben je een echte Jan of Johan? Dat gaan we nu uitmaken. We gaan eigenlijk uitmaken of jouw hele leven nog wel zin heeft. Je krijgt twintig ja. keuzevragen en je krijgt vijf punten per vraag. En bij mij moet je dan drie keer zeggen wat zeg je vanwege het spraakgebrek. <laughs> wat zeg je? Oké. Okay. Heb je hem ja. al. Nou ja, goed, dan gaan, we, dan gaan we beginnen. Even kijken of, of het nog wel zin heeft voor je, Eddie. Voor de rest, zullen we, ja. zullen we dit een beetje rap doen? Want wat, gisteren hadden we een of andere carpaat aan de lijn. God, wat Heb je dat doen, gehoord, Eddie? Nee. Je moet nee, je wel inlezen, hè? Ja, okay. ja, maar Dat nou, was ik aan het uh, nieuwjaar vier. Je ja, hebt ja, okay, okay. gelijk. Okay. Uh, gaan we. Maas of Koolhoven? Koolhoven. Ajax of Feyenoord? Ajax. Schaatsen of Formule 1? Jezus, allebei niet. Uh, Formule 1. Nuance of gestrekt been? een been. Halina Rijn of Isolde, Hallensleben? Isolde, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat vind ik allebei wel leuk eigenlijk. Uh, Isolde ja. ken ik persoonlijk goed. Ja, ik Isolde. ook. Dus? Ja. Dus Isolde. Isolde. Ben je ook 55 met borsthaar of niet? <laughs> nee, geen borsthaar, nee. Okay. Vlees of vis? Vis. Uh, Edith Schippers of Janine Hennis? Janine Hennis. Ja, tuurlijk. YOLO of op Hoogland? YOLO over op Hoogland? Ik y ken alleen YOLO. Ja, nou, dat zou ik zeggen, doe dan op Hoogland. <laughs> dan heb je meer dan genoeg kennis, <laughs> Eddie. Ik wel een leuke man, dat is alleen wat linkser dan ik. Jodo. Maar uh, geen idee, Jodo. Wat linkser? Wat doet uh, je hoeft ook geen 100% te scoren. Je geen 100% te John Leerdam of Prem? Ja, dat is natuurlijk ook een kiezen uit twee hele ernstige zin. Ja, jongens, maar die ken ik ook al heel goed. Dus ik komen al zo lastig. Uh, nou één, maak een keuze. Uh, Prem kom ik vaak tegen, Prem. Seks of voetbal kijken? Uh, Seks. Radio of TV. TV. Cohen of Van der Laan? Van der Laan. Vuurtour, uh, ja. Vuurtoren of Rooien? Vuurtoren uh, of Rooien? Eddie, Royen. Vuurtoren Royen. of Rooien? Rooien. PvdA of VVD? VVD. Dirk Kuiten of Wesley Snijder? Oeh, jezus. Uh, ja, god. Ik dat is Wesley Snyder toch? Het is populair om, om, om, uh, om, om Kuit te zeggen, maar Snijder is wel een van de beste voetballers ter wereld. Afvallen nee. of... Ja, we hadden hem. Afvallen of accepteren? Accepteren. Twitter of e-mail? Oeh, Twitter. Gaat Auto door, of trein? Pardon? O, je? Ja, heel goed. Uh -huh. Auto of <laughs> trein? Trein. AD of de Telegraaf? Telegraaf. Efsan Yami of Mohammed Rabba? Efsan Yami. Ja, is niet zo moeilijk. Ja, en de bonusvraag is natuurlijk de enige echte vraag die er toe doet. Echte Jan of Johan? Echte Jan. Ja, Eddie, en hebben we goed nieuws voor je. Eddie, het is niet te geloven, jongen. Waarschijnlijk heb je dat nooit gehaald vroeger, maar het is gewoon een dikke zeven. Een dikke zeven? Ja. Nou, zo, kom, zo vind ik altijd over. Ja, vind je? Ja, zeven is goed. Ja, zeven is prima, ja. Eddie. Ik ja. zou je vertellen, uh, wij hadden dit niet verwacht. Wij zijn eigenlijk heel erg ja, tevreden we over je. Hé, hey, Eddy, <laughs> nu je zo'n echte Jan bent, ja. heb je volgende week tijd. Ik heb volgende week tijd. <laughs> nou, dan ben je onze hoofdgast. En dan bellen ze mij. De ja, nee, dan gaan we niet Frits bellen. Ja, dan wordt, wordt Frits niet nee, dat, dat zou, zou, aan ja, Dat zou op inteelt gaan lijken, Frits. Ja. Eddie, het leuke van Eddie is dat hij inderdaad uh, in die Partij van de Arbeid... durft te zeggen dat die Partij van de, Arbeid de hele foute kant op gaat. Ja. En dat is, uh, ik bedoel, als je zoals Eddie bent... word je dan rechts genoemd. En dat zijn wij niet. Dat ja, is Eddie niet. En dat gaat het niet slijm, hè, Frits? Nee, maar Eddie is, durft die discussie ook aan te gaan. Ja. Die discussie moet echt gevoerd worden. Zeker weten. Jullie ook trouwens. Ja, nee, want die eh, wordt wel een beetje vermoeiend, die discussie. Maar ja, god, het ja, dus is wel de ontwikkeling. Ja, toch ja. ben je de lul volgende week. Ja, helemaal leuk. We hey, okay. zitten twee uur bij jullie, toch of nou, niet? Uh, ja, een uur en een kwartier. En een uur en een kwartier vind ik wel Dat, dat is toch opzout, hoor. En dit is publiek honger, want je wordt in een taxi opgehaald. Ja, en, en, precies. Nou, helemaal, je weet hier niet ja, wat er klaar staat ja, voor je als je aankomt. Het is ja, normaal, het is echt... Dat is niet normaal, man. Dat is champagne-ontbijt wat we al klaar ja, hebben okay. staan. Wij hebben een wandelend ja. buffet. Die is en we hebben voor jou het echte Janne-t-shirt, want dat krijg je als echte Jan. Dat is goed. Dus straks moet ik dat op gaan geven. Nee, omdat je toch volgende week komt, gaan wij wel besparen op die postzegels. Dat snap je. Helemaal goed. We moeten hey. eerst een onderzoek bezuinigen, ik. We Mene zien je volgende week, Eddy. Eddy, bedankt. Okay. Dank je. Bedankt, Jongen, Jongen, ja. dat was wat zeg, hé. Hey. Zo, een held. Ik had het niet verwacht. Zo regelen wij onze gasten. Dat is Meld. makkelijker Zo dan makkelijk. dat we het normaal doen. Gewoon de jan vragen vraag voor de week. Ja, precies. Ach, waarom niet? Nou, trouwens, als je een gast hebt die gewend is voor een miljoenenpublieke... Uh, ben jij die D tegenwoordig? Ben jij die D? Nou, schiet dan op met je nee. text, man. Ja. Als je een gast hebt, uh, zei Jan Roos net al... die gewend is voor een miljoenen publiek op te treden... zoals ja. onze Frits, die met uh, Barend en van Dorre bij RTL... Uh, elke avond miljoenen mensen aan de buis uh, uh, hield... dan hoef je niet bang te zijn voor een beroerde muzieksmaak. Dus we lieten Frits de muziek samenstellen... en in één geval wordt het misschien toch een beetje doorbijten... en dat is dit geval.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 Ah jiddische mannen, ze mag nog zies de ganse wereld. Ah jiddische mannen, Oi wij wie bitter wanneer ze veld. Je staat te danken God, men had nog wat zien. Er weiß nicht wie treurig, wie treurig und bitter es ist, wenn sie geht er weg zu dienen in Wasser und Feuer hat sie gelaufen vor ihr Kind, nicht halten in ihr Teuer, dus is gewiss, de ich zu Oi wie lich reich. Is daar mensch mens was wie as schienemat toni, geschen fun ga. Dorad altichker, Ja, dat was mijn Jiddische mama van Leo Voelt. We zijn weer terug bij Frits Baart. Vindt ze, jij ja, had zelf ook een Jiddische mama. Ik had een echte Jiddische mama, ja. Verteld. En Als ik dit lied hoor, word ik altijd een beetje sentimenteel. Uh, toen mijn kinderen Mitzwa werden... Uh, dan heb je in de synagoge en op vrijdagavond... Henk van Dorp was ook uitgenodigd. En ik had op zaterdag, vrijdag had ik een pak aan zonder das. En zaterdag had ik een pak aan met das. Dus Henk zegt tegen mijn moeder: God, Betty, ben je niet trots dat je zo nu een pak draagt? Waarop mijn moeder zegt: En nu jij nog? En dat is een Jiddische mama. Ja. Toen, zei ze, toen zei Henk. En hij draagt nog een das ook. Ze zegt: hij, Ja, waarom droeg ze hem, gister, droeg hem gisteravond niet? Dat is typisch een Jiddische mama. Het is nooit goed. Het is nooit goed. Of het deugt niet. Maar wegen met als je aan ze komt. En uh, jullie je mama is niet meer? Nee, die is overleden. Twintig uh, jaar geleden bijna. En wat is de, precies de geschiedenis, de familiegeschiedenis? Want je uh, moeder heeft dus de oorlog overleefd. Ja, mijn moeder heeft de oorlog overleefd. Uh, dankzij, dat zeg ik altijd... Uh, mijn vrouw heeft me er eigenlijk het eerst op gewezen. Als je het vraagt, wie zijn jouw helden? Dan denk ik van mijn blad. Dan zeg ik altijd Jelle de Vries. Jelle en Jeltje de Vries. Jelle en Jeltje? Jelle en Jeltje de Vries uit Oudega vlak vlakbij Balk. Die eh, eind 43 eh, geheel belangeloos tegen elkaar zeiden... wij moeten wat doen voor die jonemensen. Eh, zich toen bij de ondergrondse in Balk melden en zeggen... wij, hebben een, wij wonen midden in het land, een hele kleine boerderij... Eh, met eigenlijk maar één kamer en eh, twee bedstedes. En zeiden wij kunnen wel jodenmensen hebben. En uh, eind 43 zijn mijn ouders en mijn broertje, die toen net een jaar was, naar Friesland gekomen. Nadat ze bij een ander onderduikadres mijn moeder hoorde van we hebben het geld nu binnen. En uh, laat ze morgen maar oprotten. En mijn moeder zei dat tegen mijn vader, geloof het niet, zijn ze s'nachts weggevlucht. En de volgende dag stond de SD voor de deur. Uh, nou ja, goed, door het land met zo'n kind trekken. En toen zijn ze het laatste jaar van de oorlog zijn ze bij Jel en Jeltje de Fries ondergedoken. En dat vind ik echt helder. Die mensen hebben echt met gevaar voor eigen leven... drie wild vreemde mensen in huis genomen. Zo moeder de oorlog overleefd. Ze zijn dus heel raar, nog in 1941 zijn ze getrouwd. Hebben ze nog een echte Joodse bruiloft gehad. Een goppa heet dat. Bij het feest bij Eik en Linde. Ja, bij Arthus. Nog altijd bestaat Eik en Linde. Het café het is iets verplaatst, heb ik begrepen. En uh, weer een andere kennis dan van ons. Haar moeder heeft dan op de bruiloft van mijn ouders piano gespeeld. Die moeder is helaas gedeporteerd, dus... Jaren geleden kon ik tegen haar zeggen. Het schijnt dat jouw moeder pianiste was op de bruiloft van mijn ouders. En daar is nog een echte revue opgevoerd. Ik heb laatste tekst gevonden van die revue. Ja, krankzinnig dat dat in 1941 nog plaatsvond. Nou ja, goed. 1942 begonnen de deportatie. De treinen begonnen te lopen. En toen zijn mijn ouders ondergedoken, gelukkig. Ze hebben zich niet gemeld, gelukkig. Waar waren ze eerst ondergedoken? Uh, ze hebben ze eerst uh, waren ze in Amsterdam Oost ondergedoken. Toen zijn ze nog even terug geweest in de Molenbeekstraat. waar mijn grootouders van moederskant woonden. Ik zei je besparen waarom die een sperre hadden. Dat is een ingewikkeld verhaal. En mijn ouders zijn daar in de Molenmeekstraat. Dus ik zeg altijd wij ouders... Wij zijn door Nederlanders, zegt mijn moeder, altijd van huis gaat. Niet door Duitsers. En ik zei je uitleggen hoe ze daarbij gekomen is. Uh, mijn ouders waren even terug in de Molenmeekstraat. In Amsterdam, waar ik ook geboren ben. En het zusje van mijn moeder... Die was toen 17, 18. Die loopt op straat en die komt een buurvrouw tegen en die buurvrouw zegt... hoe is het met Betty, met je zusje? En in de opwinning zegt ze... nou, mijn neefje is even bij ons in huis. Dus dat was mijn broer Becht... Ja. die toen Abraham Philip over ons heette. Half uur later... wordt er gebeld... SD en een Duitse soldaat. Er zijn Joden in huis hier. En uh, moet je nagaan mijn grootmoeder, dus haar dochter... en haar schoonzoon en de ja. kleinzoon... waren toen in huis... Mijn uh, moeder is de waranderkast ingegaan... en mijn vader kon over het dak naar de buren lopen. Maar mijn broertje lag in het bed, boven. Ze hadden een twee-verdiepingenhuis. huis. lag boven in zijn bedje. Mijn grootmoeder had een hele strenge, autocratische grootmoeder. Ze had geen, wij spreken, geen nagel om aan de kont te krabben wat geld betreft... maar ze had een uitstraling. Ze ja. was een strenge, gedistingeerde vrouw. En die zegt tegen die Nederlandse mannen... waag het niet om mijn trap op te komen... Die Duitse jongen kan er niks aan doen, die is gestuurd. Maar wagen jullie het niet om naar boven te komen? Zeg maar, die Duitse jongen, kan, dat is een soldaat, die kan er niks aan doen. Die Duitse jongen, jongetje van een jaar of 1920... met puistjes, zoals mijn grootmoeder had zei... komt naar boven en moet het huis doorzoeken, want daar zien Joerden in huis. Dat jongetje, jongen, loopt dus de eerste verdieping... waar mijn moeder in de verandakast zat. Loopt die verand, doet die kast niet open. Gaat volgens naar boven toe, waar mijn broertje in zijn bedje lag... Moet je nagaan wat het betekent voor mijn grootmoeder. Die weet dat haar kleinzoon daar ja. boven ligt. En als die kleinzoon, als die man fout was geweest... was dat jongetje meegenomen. Ja. Dus dat hart, dat moet als een gek keer zijn gegaan. Die jongen doet die kamer open. Moet recht in de ogen van mijn broer gekeken. Mijn broer was wakker. Doet die kamer weer dicht. Zegt, niets gezien. Waarop die Nederlanders nog een keer zeggen... er moeten hier Joden in huis zijn. En die man zegt: ik heb het hele huis doorzocht. Niets gevonden. Knip oog naar mijn grootmoeder, loopt naar beneden, doet de deur dicht. Een goede Duitser. Ja. Waarop mijn moeder heeft altijd gezegd... wij zijn niet door Duitsers van huis gehaald, maar door Nederland. En ja, Zo is het ook, hè? Met heel veel mensen. Met heel veel mensen. Ja. En inderdaad, daarom... toen ik het boek De Tweeling las van Tessa de Low, ik ben natuurlijk opgevoed met een behoorlijk anti duits sentiment. En uh, mede door Juri Mulder bij Schalken 04... en ook een, keer, een paar keer bezoeken Bayern München. Ik ben ook geen hater van Bayern München geweest. Dat komt ook doordat ik wat gelezen heb over Bayern München in de, in de oorlog... Maar toen ik de tweeling lag van Tessa Low, waarin dan de ene zus voor de oorlog naar Nederland gebracht wordt... en in bergen groot wordt en de andere met een, SS of met een uh, Duits soldaat trouwt... en dan zou je verwachten dat die Duitser is fout en die in Nederland woont is goed. En door de tweeling ben ik ook anders tegen dat Duitsland-Nederland-verhouding gaan aankijken. Maar dit is altijd iets wat me bijgebleven is. Maar je hebt, je hebt geen dus enkele mijn... hekel meer aan Duitsers? Nou, Het is niet dat je die nee, taal nee, hoort nee. dat je dan nou, een probleem hebt? Ik heb in het begin natuurlijk ben ik daarmee opgevoed. en ik, heb in het begin, toen ik, ik ging niet op vakantie. In Duitsland doe ik nog niet. Je moet er doorheen rijden. En dat heeft in het begin, toen we in 1974... Henk en ik naar het WK voetbal gingen... heeft me dat wel moeite gekost. Maar ik heb daarmee leren omgaan. Was dat je eerste keer echt? 64? Dat was echt mijn eerste keer, ja. Ja, ja. Maar je gaat er heel... nu niet, principieel niet, op vakantie? Nee, ja, ja, principieel. Ik ga niet in Duitsland. Ik zie mij Waarom niet zou in, ook? in Dordt moet een huisje huren, eerlijk gezegd. Nee. Nee. Nee. Maar mijn ouders hebben dus de oorlog overleefd. Mijn moeder is nog opgepakt op het laatst. Begin 1945... Ik was een keer bij op Friesland te gast... en toen kwam er een oude buurman van mijn onderduikouders... of de onderduikouders van mijn broer, moet ik eigenlijk zeggen... de Haid en Mem. Uh, die belde toen, die had nog, wist nog precies wat er toen gebeurd was... toen mijn moeder was opgepakt. Dat is door een ongelukje gebeurd. Uh, geen razzia, maar door een onverwacht iets is mijn moeder alsnog opgepakt. En toen moesten mijn vader en mijn pleegvader en mijn broer... moesten toen weer onderduiken en het hele dorpje Oudega... Uh, Coldwell, dus daar in Friesland, bij de Volden, waar de voetbalclub De Wolde is. Dat hele dorp wist dat er een Jood jongetje ondergedoken was. Een Joodse familie ondergedoken was. En niemand heeft ooit zijn mond ja. voorbij gepraat. Dat vind ik zo uniek. Daar kan ik altijd nog. Uh, daarom is Friesland voor mij, Heerenveen. Mijn broer is heerenveen supporter geworden sinds twintig jaar. Rima van der Velde en Foppen de Haan, heb ik altijd gezegd, hebben opnieuw onderduik aan mijn broer verschaald, ja. zeg ik wel eens. En dan ben je tientallen jaren later uh, sportwedstrijden uh, aan het bezoeken. Ja. En dan kom je in Rotterdam. Ja. <laughs> en dan word je ja. dan vrouwelijk toegezongen. Ja, dat, uh, ja, dat gebeurt er. Ja. Maar dat, daar moet je gek van worden, of niet? Nou, het is me inderdaad... Uh... Hoe werd je toegezongen, Frits? Nou, gewoon simpel. Hij is een kankerjood, kankerjood, vuile kankerjood. En alle joden had gas. En... Ja, dat soort uh, bijzonder intelligente opmerkingen. En, en op... ze kennen je allemaal, dus het is ja. ook nog persoonlijk. En dan, uh, dus Henk zei wel eens af en toe heel geestig. God, we zijn wel populair hier jij, ik. <laughs> maar het is inderdaad één keer gebeurd dat ik... Uh, al, ik moest vroeg komen. Dat had fijner, was ik overleg met de politie. En fijner dat ik vroeg kwam. Voordat supporters kwamen. Dus als het om half drie die wedstrijd begon, waren wij om twaalf in Rotterdam. En ik ga een keer om half één. Al keurig op de tribune zitten. En 200 man draaien zich om. Ook met kapotte bierflesjes. Echt met dus glas, open glas naar je toe. Dus met de rechterhand omhoog. Kankerjood, kankerjood, kankerjood. En dat een half uur drie kwartier lang. Wat doet dat met je? Een uh, beetje flauwe vraag. Maar nou, het is het laat, je natuurlijk niet te geloven. Het laat je niet onberoerd. Nee. En, maar, uh, ook en, geen huisjuur in Rotterdam dus? Nou, ik, het verhaal, laat ik het verhaal in zover even. Toen kwam het fijn het bestuur naar me toe. Onder, toen nog onder leiding van die Ruin van de Herik. En die zei, god we vinden het zo erg voor je. Je kan een andere plaats krijgen. Je mag bij het bestuur zitten. Toen zei ik, nee ik moet niet weg. We moeten de zaak niet omdraaien. Zij moeten weg. Ik blijf hier gewoon zitten. En toen werd het als het ware gebracht alsof ik zat te provoceren... Ah. dat ik daar bleef zitten. En ik heb gezegd, ik blijf hier zitten, wat er ook gebeurt. Nu heb je in Rotterdam mensen die met hun armen gestrekt staan. In Amsterdam he, hoor je dat het uh, uh, he, wij zijn de joden, superjoden, ja, opperjoden, topjoden. Wat vind je daar dan van? Jan, voorkomen recht dat je die vraag stelt. Daar erg ik me kapot aan. Ik vind dat verschrikkelijk. Ongelooflijk dom, moet ook niet. En dat is de reden geweest... mijn broer was ook een keer bij een wedstrijd Feyenoord-Ajax. Ik denk 25, 30 jaar geleden... Nou nee, want men, of Barbara mee was, dus Barbara, dat zal 25 jaar geleden zijn. maar was 10, 11 jaar, denk ik. En het was weer vreselijk met gejodel en alles. En Marijke, mijn vrouw, was ook mee. En die, ik hoor ineens gebel, of geroepen, je moet meteen naar je boer gaan. Die had dus, was zo ziek geworden, die heeft spontaan overgegeven in dat stadion. Hij is echt ziek geworden, mentaal. Fysiek ziek geworden, hij moet er overgeven. En heeft toen gezegd, Frits, ik ga nooit meer naar Feyenoord en nooit meer naar Ajax... Ook Ajax is je schuld aan. Ajax verzet zich totaal niet daartegen. En is toen winnen Herenveen Heerenveen gegaan en is sinds twintig jaar Heerenveen supporter. En ik moet zeggen, dat is de meest fantastische club die er is op dat gebied. Want bij Heerenveen, zeg ik altijd, heb je drie agenten nodig gelinkt verkeerd verkeer te regelen... voordat ze wedstrijd aflopen. want er gebeurt verder niets. En als er wat gebeurt, in het verleden stapt Riemen van der Velden persoonlijk op de supporters af... en zei, dat gebeurde niet, hè? wegwezen niet. Maar hoe kan dat nou? Wat, wat, wat mankeert er aan de hersencellen in Amsterdam en Rotterdam dan? Ja, het heeft ook... Uh, nou, een tekort, denk ik. Nou ja, het is ook... Uh, op een gegeven moment wordt die macht van die supporters zo groot... Er is laatst een stuk in het NRC Handelsblad gestaan... over de macht van sommige Ajax-supporters. En uh, dan wordt die macht zo groot... dat je die blijkbaar die macht niet meer kunt stoppen. En bij Herenveen hebben ze van het begin af aan gezegd... dit gebeurt hier niet in dit stadion. En dan zeggen sommige mensen kunnen wel zeggen... er is niet heel veel sfeer bij Herenveen. Dat is onzin ten eerste, maar dan is er maar wat minder sfeer. Ja. Maar het is wel een club waar je gezellig met je kleinkinderen... en in een Ajax-shirt naar een wedstrijd Herenveen ajax kunt ja. gaan. Ik heb ook een keer Ed van Tijn meegenomen, de oud-burgemeester. En we liepen gewoon dwars door de Heerenveen-support. Nou, er gebeurt je helemaal niks. Nee. En je kan ook gewoon met een Ajax-sjaal om naar Herenveen gaan. Ja, bij Feyenoord ben je ook een aantal jaren weggebleven, toch? Ik ben uh, tot ongeveer twee jaar geleden weggebleven bij Feyenoord. Er is veel op Feyenoord aan te merken omdat het niet goed gaat financieel. Maar ik moet zeggen, bestuurlijk is het wel een intelligent, intelligente directie en intelligent bestuur wat er nu zit. Uh, die hebben zich daar erg in gestort. Zegt, we vinden het schandelijk dat hier niet meer ajax supporters van Amsterdammers gewoon naar een voetbalwedstrijd kunnen komen. Wij zijn een voetbalclub, Feyenoord. Uh, Barbara is, werkt bij Eredivisie Live. En zegt sinds twee jaar dat ze met ontzettend veel plezier bij Feyenoord komt. De directie van Feyenoord heeft Barbara gegarandeerd: er gebeurt jou nooit meer iets. Barbara is ook een paar keer heel vervelend uitgescholden. Die heeft gezegd: Ik pik het niet meer. Uh, toen heeft de directie, Onno Jacobs-Erik Gud, gezegd: Barbara, het is een schande. Toen ook Bert van Marwijk er nog zat. En ook Mario B, moet ik zeggen, is daar heel actief in. En ook Leo Beenhakker. Uh, er gebeurt jou niks. Jij kunt gewoon naar Feyenoord komen. En als Barbara nu bij Feyenoord komt, komen er zowel jonge als oude Feyenoord supporters zeggen: Barbara, we zijn blij dat je gewoon weer komt. Je bent welkom en het kan ons niet schelen voor wie je bent. Jij moet gewoon je werk kunnen doen. En ik ben sinds een jaar ben ik ook alweer naar Feyenoord Ajax geweest. Ik ben bij het afscheid van Giovanni van Bronckhorst geweest. En dan komen er komen de oude posts naar je toe die zeggen... God Frits, we schamen ons dat je al die jaar niet hebt kunnen komen. Goed dat je hier bent. En toen wij bekendmaakten, Barbara en ik, dat wij Barend en Barend gingen... ja moet ik afronden, of? Nee, nee, nee, nee. Oh. helemaal niet, Frits. Uh, door. onderbreken wij, je wel, hoor. Toen wij Barend en Barend gingen doen... toen belde Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam... Die zegt dat programma ga je natuurlijk in Amsterdam opnemen. Ik zeg ja, klopt, we hebben al een locatie in Amsterdam. Je zei, in Rotterdam is in sportstad. Denk er eens over na om het in Rotterdam te gaan doen. Ik zeg ja, een baard in Rotterdam. Ik zeg nou, ik moet zeggen, Barbara komt met heel veel plezier alweer bij Feyenoord. Of komt gewoon met plezier bij Feyenoord. Ik vind het ook een prachtige club, prachtig staan. Ik zeg, en ik ben ook alweer een paar keer geweest bij Feyenoord, zonder enig probleem. Dus laten we het proberen. Nou, ik moet zeggen, dat is. Uh, en ik zeg ook, misschien toon je daarmee aan. Dat je gewoon als Amsterdammer in Rotterdam moet kunnen komen en als Rotterdammer in Amsterdam moet kunnen komen, dat je geintjes over elkaar moet kunnen maken, dat je moet kunnen. Nee, dat laden. doen we vanavond niet, Frits. Nou. Nee, dat doen we niet. Nee, maar wij... willen we willen wel graag een beetje die show uittrekken... als je het heel erg vindt. Maar ik bedoel dat je maar het dus lukt goed, hoor, moet lukt. kunnen dollen met Feyenoord en Ajax, maar dat je wel normaal met een Feyenoord-sjaal bij Ajax moet kunnen komen, met een Ajax-sjaal bij Feyenoord moet maar, kunnen maar komen. Maar vind je ook niet dat ze in Amsterdam een keer iets moeten doen tegen dat stempel Jodenclub? Jan, ben ik volledig met je eens. Dat moet ook gebeuren. En er is, er we... zijn een paar pogingen ondernomen die zijn mislukt. En uh, ik vind, ben ik volledig met je eens, je moet af. Die Israëlische vlag zie je ook bijna niet meer. Maar het gek is dan weer... Want het is namelijk gewoon een boerenclub, dat Ajax. Ja, toch? Het alleen maar Brabanders. Ik denk nou, dat 50% van buiten Amsterdam ja, komt, ja. Maar ik ben het met je eens, het moet, de Ajax-supporters moeten ook niet roepen... wij zijn joden, joden, superjoden. Want dat roept reacties op en je hebt daar niks aan. En die reacties maken het dat sommige mensen echt... en als het er maar één, fysiek onwel worden. Ja, we gaan even, denk ik, naar een echte sportkenner. Jan Dijkgraaf, Sportkolum. Ja, Jan, jij denkt zeker dat je verstandige sport hebt. Dat, dat zei ik, net, toch? Dit, ja. dit gaat er over jou. Ja. Nou ja, ik, ik hoor het wel. Ik weet niet helemaal of onze gast het met je eens is. Ja, ik denk het niet eigenlijk. Nou, ik denk we... een, stukje, een stukje provocatie. Laat het maar uh, merken. Ik, ik hoop uh, niet dat er Maro. een humor in zit. Ja. Komt ie? Ik ben waarschijnlijk de enige Nederlander die helemaal niets met Johan Cruijff heeft, en dat was altijd al zo. Natuurlijk was Jopie uit Mokum een fantastische voetballer, en hij heeft Feyenoord een keer in zijn eentje naar de titel gevoetbald met als enige brandstof Rancune jegens Ajax. Maar dat heeft niks geholpen. Ik vind Johan Cruijff namelijk een zeikert, om het mild te zeggen. In mijn herinnering is Johan Cruijff namelijk altijd en overal verbonden aan gezeur en gezever, gezeik over een schoenensponsor, gezeik over premies. Gezeik over salarissen. Gezeik over niet deelnemen aan het WK van 78... omdat hij niet kon van zijn vrouw. Gezeik over ene Basile fiets die hem financieel uitklede. Gezeik over Ajax dat hem in de armen van Feyenoord joeg. En het gezeik is ook nooit opgehouden... want de grootste intrigant van gans het land... bemoeit zich tot op de dag van vandaag met alles bij Ajax. Het zou allemaal niet zo erg zijn... als Jopie ook zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Maar hij is al tientallen jaren met pensioen. Hij verdomde het het Nederlands elftal te gaan leiden. En hij verdomde het om Ajax een paar jaar geleden te komen redden... toen hem dat nadrukkelijk gevraagd werd. Boze tongen wijzen altijd naar Danny Kruijf... als kwade genius achter Johans wegloopgedrag. Maar dat is onzin. Een echte held werd zijn vrouw echt wel met goede argumenten... achter zijn plannen te krijgen. Jopie wilde gewoon niet. Hij wilde vanaf de zijlijn commentaar leveren. Sterker, hij wilde vanaf de zijlijn commanderen. Want als je niet luistert naar mij, heb je je oren in je zak. Of zoiets. Want dat is nog zo'n dingetje, die wartaal van Johan Cruijff. Er zijn zelfs complete boeken volgepend met de onzin die uit zijn mond komt. En dan hangt vervolgens een heel land aan zijn lippen... in een staat van bewondering die grenst aan die van moslims voor Mohammed. Het is de klefheid voorbij. Van gewone Ajax-supporters snap ik het nog, die verafgoding van Jopie Cruijff. Drie van die bekers met die grote oren, het is niet niks. Maar andere Oranje-supporters moeten nog steeds pislink zijn... omdat seksavondje in het heel Hotel die Oranje in 74 de titel kostte. Had Cruijff toen gewoon zijn hormonen in bedwang gehouden... dan had Danny niet gebeld en was Nederland tenminste één keer wereldkampioen geworden. Noem zo iemand maar een held. Jan Dijkgraaf, sportcolumn. Nou Frits, je hebt een blinde vlek, zegt sportprofessor Dijkgraaf hier. Ja, god, iedereen heeft recht op zijn zwakheden. Ik bedoel, Jan, dan bedoel ik Jan in dit geval. Oh, dat dacht ik al. Het is de, uh, door Johan Cruijff. Wij waren tot uh, begin jaren 60, 566, waren wij Denemarken, Luxemburg. Stelde niets voor op voetbalgebied. En er is maar één iemand die ons internationaal op de kaart gezet heeft. Ernst Appel? Is Johan Cruijff. Oh, toch Ernst Appel? Johan Cruijff heeft in Nederland van bewust gemaakt... dat je verder kon denken dan de dijken. Dat je over de dijken heen kon kijken... Haalde toen die eerste Europa -Cup finale. Helaas werd dat tegen Milaan werd dat een drama. Toen is Feyenoord zich daar aan op gaan trekken. Ernst Happel, alle lof. Feyenoord van Hanegem, Happel hebben de eerste Europa -Cup gewonnen. Maar geïnspireerd door Ajax. Feyenoord is meegetrokken. Drie keer de Europa -Cup gewonnen. Maar hij heeft niet alleen de Europa -Cup gewonnen. Hij heeft ook het, de voetbalcultuur veranderd. En in de hele wereld. Als je Barcelona nu ziet voetballen, Guardiola zegt het niet voor niks. Wij voetballen in de trant van Cruyff En dit is zo leuk. Hij zit het op de. Als hij trainer is, zegt hij: ik wil ook op de bank ook genieten. En ik heb hem meegemaakt hoe hij spelers en elftallen voorbereidt op een wedstrijd. Dat is puur genieten. En let me op alle mensen die met Kruif gevoetbald hebben, of die. Onder, onder hem of met hem gevoetbald hebben, zijn allemaal goede voetballers geweest. Maar dat is wel een tijdje geleden, en niet alleen zijn voetballer, maar ook zijn coach. En nou, daarna heeft hij natuurlijk alleen hij maar heeft, Ajax wel dat vergek Hij gehouden. heeft ervoor gezorgd uh, toen Barcelona na Van Gaal ook in een crisis kwam... zoals Ajax ook na Van Gaal in een crisis kwam. Toen kwam er een nieuwe voorzitter. Oh, je bent natuurlijk vriend van Johan, dus dan ben je tegen Louis. Nee, nee, ik ben niet tegen Louis. Oh. Want ik vind Louis ook een fantastische coach. Ja, je ook heb je cover van Helder, ja? toch? Louis mag ook wel in je blad. Louis mag zeker. In de plaats, ja, dat, ja, ja. En dat zal hij ook heel graag willen, denk ik, Louis kennende. Ja. <laughs> maar uh, toen uh, Louis van Gaal wegging bij Barcelona... toen wilde de voorzitter toen al wilde een coach hebben. Die wilde Mourinho. Ik heb dat verhaal al eens verteld. En toen zei Johan, ja prima, oh. vraag mij dan geen advies. Ik ben geen Mourinho-fan. Dat is vanuit defensie, defensie gedacht. Ik ben aanvallend voetbal. Barcelona is aanvallend voetbal. Sprankelend voetbal. Dat is iets anders. Neem Rijkaard. Iedere nacht Rijkaard. Met Spartanet gedegedeerd. Ja. Johan bleef hem steunen. Hij ging huilen toen Nederland werd uitgeschakeld. Dat vond ik ook zo beschamend. Rij... Toen? Ja. ja, ja dat hij ging hij... te huilen als, ja. een, als een meisje, zat hij te snotteren. Nou ja, dat heren, ook mag ik ik Is deze... het nieuws? Oh. Nee, maar Ik wil gewoon de, deze kruive ophemeling even met, uh, met een ja-nee nee, zeg maar. ja, nee, spelletje Frits. Had okay. hij wat vaker zijn verantwoordelijkheid mogen nemen? Ja, ja of nee? Ja. ja. Oké, okay. dankjewel. Eh... Uh, dat maar weet, je weet... <laughs> is maar, zijn, is zijn, uh, zijn kennis van de Nederlandse taal ondermaats, Frits? Ja of nee? Maar, nee. Nee? nee ik dus denk het is dat echt ik, geniaal. Ik denk dat hij echt geniaal is in zijn taalgebruik. Maar wij hij... snappen hem niet. Nee, luister even. Johan, heeft... Johan is vanaf zijn 13 of 14 aan het voetballen geweest. Hij heeft dus zijn school niet afgemaakt. Hij is een jongen van de straat, heeft de straattaal. Ja. Spreekt dus ook hun hebben. Dat is nou helemaal ja, Amsterdam. dat vind ik niet zo erg. Maar hij heeft geniaal... Elk nadeel heeft zijn voordeel, is een geniale vondst, hoe je dat Wendt. Verkeerd. Ja, een tegeltje. Je ja. moet het zien om het te begrijpen. Maar elke boerderlook kan tegeltjes spreken. Ja, maken. nee, dat is niet waar. Dat is niet ja, waar. Ik kan het nee, ook. Nee, dat is niet waar. Ja, maar dat is niet zo goed. Maar hij heeft er niet voor geleerd. Jij bent journalist. Hij is geen journalist, ja. hij is voetballer. En hij heeft toch bepaalde uitdrukkingen gebruikt die voor iedereen meteen herkenbaar zijn. En elke voetballer begrijpt hem. Alleen hij denkt op een niveau hoger dan de gemiddelde voetballer. Jij snapt hem wel. Ik snap hem ook niet altijd, maar de topvoetballers snappen hem. Maar ook. waarom komt hij nou toch niet Ajax helpen? Nou, hij heeft Ajax toch geholpen. Nu? Nou, nou, nou ja, van de regen en eh, de druppen. Ja, ja, ja, ja. Soms ja. komt hij een half uurtje langs en dan nee, gooit hij een heel en dan gaat hij weer bijten. Twee jaar geleden, dat hij toen dacht Marco van Basto, dat is zijn voetbalzoon. Ja, twee jaar geleden ja. heeft hij gezegd, <laughs> ik wil ja, je komen maar helpen, nee. maar ik vind dat er wat structureel fout is bij Ajax. Jeugdopleiding. Ja, dan moet dan. Maar jij moet het doen. Ik wil je daarbij steunen. Toen heeft Mark van Wasseren, ik wil het niet. Dan zegt hij, nou, dan moet ik het niet toch door gaan drijven. Want dan ben ik tegen de trainer aan het werken. Heeft hij zich teruggetrokken. Maar goed, als de hoofdtrainer niet wil, kan hij het toch moeilijk gaan doen. Ja, maar en ik wil je nog even op iets wijzen. Toen hij in, uh, in 1990 bondscoach wilde worden... Ja. toen hebben de, is Thijs Liebrechts is toen door de spelers weggestemd. En toen was Rines was degene die verantwoordelijk was... om de bondscoach te benoemen. En alle spelers iedereen dacht nu wordt Johan krijgt de bondskaart, dacht Johan Kruif ook. En toen werd het Leo. En toen heeft Rinus Michels gedacht, ja, maar dit elftal kan als wereldkampioen En zo worden. klein was Michels dus. Ja, zo klein. Dat geloof je echt? Dat geloof ik. echt. Of weet je het zeker? Nee, weet ik zeker. Ja, ja. Wat klein, wat slecht. Ja. ja, Dat weet ik zeker. Helaas. Dus die heeft was een groot niet coach. Niet Johan genomen om niet zijn EK 88 te overtreffen. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat een vervelende kerel is dat hij uh, uh, Nou ja, dat is uh, een een. Zeer klein uh, denken geweest van die man, ja. Dat nou, heeft ons een wereldtitel kunnen kosten gekost. We waren met het aftal heel ver gekomen, ja. Door Johan? Nee, door Michels. Mm. Okay. Ja. Je vindt ik het echt een held, hè? Ja. Ik vind het echt een held. En wie zijn ja, nog meer jouw helden? Uh, ik hey. vind mensen die kunnen verliezen vind Ik, helden. ik vind zijn Kamer een held. Ja. Dat hij... Uh, ja. Het ging te goed, hij pakt de binnenbaan. Nou ja, dus dan het is, een een is ongelooflijk wat daar gebeurd is. Ja. Dat je, ik je, hij wilde die buiten waarin gaan En dan zie je iemand staan, die wijst je naar binnen. Ja, dan ga je ook naar binnen Ja, toe. maar dan ben je toch een held? Dan ben je toch gewoon een flapdrol? Nee, je bent dan een held. Dat je dus, wij spreken, toch alle schuld op je neemt. Ja. ja dat je fris, ook, je hoog, ik vind hem een held. Heen. En ik vind mensen die kunnen verliezen. Dus op het moment dat Eddie Max begon te verliezen, vond ik het een held. Een prachtige ook een held? Of niet? Nee, Zoetemelk is, ja, is een geweldige wielrenner, maar is niet een echte held. Die man dus, heeft de Tour gewonnen. Je ja, geweldige wielrenner, dat zeg ik ook. En een ja, groot is het grote wielrenner. Geworden, ja, maar, maar het is niet mijn grote held, nee. Ik vind Michael Boog, vind ik een, uh, ook de manier waarop je in afgelopen helden het interview heeft willen geven aan ja. uh, Victoria Koblenko. Je zo bloot durft te geven, vind ik ook een held. Ik Frank vind heel veel sporters. Frank de, de Boer een held. De nieuwe coach van Ajax. Frank wordt een hele grote coach. Want Frank gaat namelijk Ajax van dus Nee, Jan. Nee, Frank is een held. Frank wordt oh, een hele, hele grote een coach. Een ja, Frank ja. is een hele grote coach. Wat, nee, geloof want hij gaat Ajax kampioen maken Dat denk ik jaar. ook, ja. <laughs> Jan. Dat denk ik ook, want, ja. want ja. Avala is weg naar PSV. Ja. Dus PSV uh, heeft dacht duurkoop met goedkoop voor en die 3 die miljoen euro. En die, in, die, in, die, in die reis, de, de, zijn knieschijf zit er ergens bij ja, zijn ja, best dat is wel, wel een heel treurig. Ja, dat, is heel ja, dat is heel treurig. Wat een feest, Jan Roos. Je zit er helemaal op te leven. En Feyenoord is... Waar staat Feyenoord? Frits hoopt dat Suarez blijft, weet je wel. Die ja, want anders hebben we wel een spitsenprobleemtje, geloof ik. Die man ja, die een ja. uh, stuk uit mensen hapt. Nee, zo ja, waar. En, en, dat, en, dat El ja. en hebben we die El Hamdi. El Hamdoui ja. Dat ja. is ook onbegrijpelijk wat daarmee ja, aan de hand die is. Je kan zich niet meer motiveren voor Ajax. Je doet een Frank de Boertje. Schreef Nico Dijkshoorn in Voetbal International. Ja, ja, ja. Nou, Nico had daar wel een uh, goed een punt in. Ja. ja, Had hij ook gelijk dat het, uh, omdat hij Marokkaan is... dat het uh, Ajax-publiek zich nu tegen El Hamdawi keert... en waar ze dat bij Frank de Boer destijds niet deden... Zo eindigde de column van Nico, namelijk. Oh, dat kan me niet eens meer herinneren dat hij dat. Uh, ik heb het even, want ik moet nog, ben achter met lezen, met tijdschriften lezen. Ja, maar heb ik in boeken gestart de afgelopen periode. we je zit hier toch niet Nico Dijks op de heen. Nou, ik vind Nico Dijks gewoon zo'n zin in het tweede uur, jongens. Oh, nou, dat vind ik wel een. Uh, ik lees hem wel met plezier, moet ja. ik wel wat zeggen. Ja, nee, ik, Nico, Nico, die kan ik kan heb, je boek, heb je het boek van hem gelezen? Kuif. Uh, dat uh, voetbal. Kuif en Dolder. Ja, geweldig, ja. Boek. geweldig boek. Nico ja. is een held. Het ging net lekker dat ASCO-kampioen werd. En dat was allemaal wel leuk. En dat ze nu niet. Nee, maar ik, ik denk... Ik geloof dat in de voetballerij wordt niet gedacht in Marokkanen of in Turken of in uh, zwart of wit. Ook in homo's of hetero. Nou, in, in, in de, bij de actieve voetballers niet. Nee, het publiek denkt zo. Maar ik weet zeker dat trainers zo geen seconde denken. Interesseert trainers Maar spelers ook niets. niet? Spelers ook niet. Nee, nee, spelers zijn veel ruimdenkender. Waarom kennen we dan niemand in de Eredivisie? Ja, oh, dat zeg ik net, publiek. Ik bedoel, als jij in Engeland. Uh, bekend staat als een gay-speler. Ja. Ik denk dat je dan bij Newcastle United... als je daar met Chelsea komt, wordt uitgefloten. En ik denk dat het niet leuk is als je 90 minuten lang wordt uitgefloten daarom. En dat het ja. daarom... het publiek is er nog niet rijp voor. En ik denk, zeker in Oost-Europa... wat heel eng rechtsaf en toe moet worden is... Nee, nu Hongarije op dit moment... waar ook die zwarte voetballers zijn toen bij Ajax... ontzettend uitgescholden ja. bij Ferencvaros geloof ik. Ja, ze deden oerwoud geluiden. Of in ja. Polen moet het verschrikkelijk zijn. Ja. Ja. Moet het... Dus als voetballers heel gek zijn... Dat ja. is Edward Gal, de topruiter in Nederland. Ook in de ruitersport, die heeft, er, heeft heel lang gedacht... zal ik het bekendmaken toen het bekend werd... ze iedereen op ons het verder schelen. Oh is er nicht als een paard? Nou, dat ja. is een beetje makkelijker. Dat moet ik even jongen, jongen, Jij loos. was een beetje flat. Uh, Nederlands elftal, laten we ja. het even over iets leuks nee. hebben. Ja Wel tweede geworden op het WK. Ga ja. naar het nieuws, man. He? Ga naar het nieuws. Nou, sla nieuws over. Je weet toch wat het nieuws is. Een aanslag in Egypte. Ja. Het gaat vriezen vannacht. Frits, is, uh, Frits heeft een uh, toekomst nog als nieuwslezer gehad. Ik wilde er iets met oranje gaan doen. Ja, dat gaan we gewoon niet doen. Onze favoriete nieuwslezer, Rashid Viens, die is afwezig. 25 jaar geworden. Van harte. Van Felicite harte, jongen. Maar uh, je kunt niet alles hebben. De nummer 4 uit de top 5 van Frits Barend.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 als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt, een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.